3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten zijn in vijf jaar tijd verdubbeld. Belangenvereniging Iederin heeft dat laten onderzoeken door het Nibud. De stijging verschilt nogal per geval. Voor mensen met een bijstandsinkomen stegen de maandelijkse kosten met gemiddeld 115 euro. Iemand die veel zorg nodig heeft en anderhalf keer modaal krijgt, moet elke maand gemiddeld 288 euro meer betalen dan vijf jaar geleden. Volgens iedereen komt dat doordat de kosten van de voorzieningen, zoals aanpassingen in de woning, zijn gestegen. En ook moeten mensen vaker voor medicijnen en hulpmiddelen als incontinentieluiers betalen. Burgemeester Aboutalep heeft in Rotterdam een gedenkteken onthuld voor mensen die hun lichaam hebben afgestaan aan de wetenschap. Het gaat om een kunstwerk op begraafplaats Hofwijk. Zo hebben de nabestaanden een plek om te rouwen om de overledenen die geen graf hebben. Jaarlijks doneren honderden mensen hun lichaam voor opleidings- en onderzoeksdoeleinden. In Groningen, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen waren al gedenkplaatsen.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 Het weer op de meeste plaatsen droog, nu en dan zon bij maximaal 24 graden. Morgen minder wolken, maar iets koeler. Na het weekend blijft het de eerste dagen rustig na zomerweer bij een graad of 20. Dit was het NOS Journal. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat bij Gorkum 4 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het wordt morgen gewoon twee uur. Een beetje om... donker, ja. ja twee uur Nederlandse tijd uh, verreden. Dus dat is wel weer mooi. Maar het is uh, een avondrace met, echt, uh, met kunstlicht. Dus een hele spectaculaire race. Uh, iedereen is naar buiten behalve Rieke Yardo was nog niet naar buiten. Max Verstappen is inmiddels ook op de baan. Die is best een warm-up lab bezig. We houden u op de hoogte. Verder gaan we natuurlijk, uh, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda uh, doen.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 Waaronder de Dijs van Stay Hier is de wallpaper. Het is spannend daar in Singapore, Albert-Jan. Q1, nog een kleine drie minuten te gaan. Hoe gaat het met onze eigen Max Verstappen? Nou ja, allereerst vrij vroeg gingen beide Mercedesen al naar buiten. En nou, die zetten al vrij snel de twee snelste tijden neer. Maar toen, toen kwam Verstappen, die benestelde zich tussen Rijkonen Raik ook snel in Q1.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 fooling anyone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 of telefonisch 574-0330. 574-0330. Dus vanaf 20 september... de basiscursus Bridge bij het pluspunt. En er zit je wel over na te denken... of over te twijfelen. Het is echt een aanrader om te gaan bridgen. Dankjewel, Albert Jan. Zo dadelijk de evenementagenda. Er is weer voldoende te doen de komende dagen in Salford. Weer een grote stapel papier voor je neus. Dus dat komt helemaal goed. Hoi zo dadelijk om half vier bij CFM. Maar eerst de kiss from Fame met StarMaker.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 There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 Nou dat we het toch even over klassieke muziek hebben, uh, CFM, uw enige echte lokale radiozender en tv-zender, uh, heeft ook weer een klassiek programma. Om wel op de zondagavond iedere week verzorgd door onze collega Ruud Jansen tussen 7 en 9. Dus klassiek liefhebbers kunnen ook op de radio hun hart weer ophalen. Maar goed, morgenmiddag vanaf drie uur, Classic Concert. Christus Christina Concours in de Protestantse kerk al hier.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 Get back in one piece I pray, I pray That's why I need a one dance Call the Hennessy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 Dit is de tiende keer dat wij Dag organiseren en dit gaan we dan ook uitgebreid vieren. We hebben geen thema dit keer, maar alle jaargangen we zullen voorbij komen. U kunt genieten van uh, onze memory lane, waar u bij alle jaren kunt wegdromen. We hebben een prachtige opening waarbij de taart niet ontbreekt en ook zullen we rondgaan met lekkere hapjes, zoals dat hoort bij een feestje.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 Wij zijn er nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag en daarna van uh, 5 tot 7. Jawel, hij is er weer. Hij is weer terug van vakantie. Fred Hey!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 Morgen ook vanaf 2 uur dus. Dit is UB40 en food for talks Dat was met de gauw houden van Jubi uh, 40 en Food for Tots. Zo dadelijk uur uh, drie alweer van Zandvoort op zaterdag. Met onderweer de vast onderwerp het dier van de week. En natuurlijk ook het gedicht van de dag. Dat gaat weer een hele mooie worden. Graag tot zo na vier uur. I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 Me. Take it to the ground, pick it up for oh, yeah. me Look back at it all, I'm for me oh, yeah. Put it work like my time sheet. Oh. She She riding like a 63 oh, I'ma buy a new CELINE Let her ride in the forest with me Oh, she the bank, I'm her boo And she down to break the moves Ride or die, she gon' go I'm gon' jump, she finesse I pipe up, she take that hook